Goedenavond en welkom bij Maskers en Mysterie. Vanavond neemt de auteur Patrick Bernouw ons mee naar een verdachte bar voor de betere middenklasse. Marilyn, de eigenares, en Laura, de dienster, hebben net bezoek gehad van een politieinspecteur. De politie stelt zich namelijk vragen bij een verdacht overlijden van de 74-jarige rentenier Honoré van Stichelen. Honoree was een vaste klant bij Marilyn en het zou wel eens kunnen dat de beide dames en hun vriend Pasqua Honoree uit de weg hebben geruimd om zijn erfenis te kunnen opstrijken. De gezondheid, Marilyn. Ik was er hard aan toe. Champagne, dat ontspant mij. Dat komt door die bubbeltjes, zegt dokter Verbaat. <laughs> door het koolzuur. Pardon. Die bubbeltjes, dat is koolzuur. Ach ja, dat is waar ook. Jij hebt gestudeerd. <laughs> Jij ook eentje? Well, waarom niet? Alsjeblieft. Dank je. Gezondheid. Gezondheid, Laura. Mm. Routine, zei hij. Gewoon routine. Heeft hij zijn naam eigenlijk wel genoemd? Niet dat ik weet, nee. Hij heeft me zijn pasje getoond, ja. En hij heeft gezegd dat hij van de gerechtelijke was. Maar zijn naam heeft hij niet genoemd. Heeft dat belang? Je weet maar nooit, hè? Als we zijn naam kenden, dan dat... zouden we ook een paar getuigen kunnen vinden. En die zouden kunnen getuigen dat de heer nog alleen eens over de vloer kwam. We zouden hem en zijn routineonderzoeken verdacht kunnen maken. Stel je daar maar niet te veel van voor. Hm. En daarbij, het waren toch niet meer dan routinevraagjes. Je moet van een mug nu ook geen olifant maken, en Merlin. Meneertje van Stichelen is schielijk overleden. Op een of andere manier is de politie erachter gekomen... dat hij hier een vaste klant was. En dan is het inderdaad routine... als een inspecteur ons daarover enkele vragen wil stellen. Ja, als je het zo bekijkt. Kijk, Laura. Dat snap ik nu niet, hè. Dat jij daar zo onbewogen bij blijft. Nog in die stomme kranten kunt zitten knippen. <laughs> dat ontspant mij. Ja, ik snap het niet. Wat heb je nu aan zo'n stomme hobby? Stomme hobby, stomme hobby? Wat zouden jullie zijn zonder mijn stomme hobby, hè? De krant is een voortdurende bron van inspiratie, Merlin. Hier, kijk. Gifslang als voorgerecht. Ik word er ziek van, hè? Een Chinese boer speelt voor elke maaltijd een levende gifslang naar binnen. Goed tegen stuiptrekkingen, beweert hij. Hij vangt ze in de bergen, trekt de tanden uit, bijt de kop eraf en... Geef toe dat het toepasselijk is. Oh, ik word daar misselijk van. Hè? Daar heb ik de jongste tijd dan toch weinig van gemerkt. We zijn gesloten vandaag, meneer. Nee, het is vandaag niet onze wekelijkse sluitingsdag. We zijn gesloten wegens omstandigheden. Nee, meneer, ik weet nog niet of we morgen open zullen zijn. Ja? Nou, dat is dan prima. Tot ziens, meneer. Heb je Pasqua al verwittigd? Natuurlijk, wat dacht je? Hij zou zo snel mogelijk komen, zei hij. Maar hij had nog een begrafenis te regelen om elf uur. Oh. Zeg wat nu weer, verdomme! Kunnen ze me hier dan geen vijf minuten met rust laten? Leg de horen van de haak, hè. Dan maken we er een echte vrije dag van. Ja, maar zou de politie dat niet verdacht vinden? Als we ons proberen te bellen? Maar dan zeg je toch gewoon dat wij ook per telefoon werken? Je bent onverbeterlijk hè, Laura? Met de Venus? Nee, meneer, vandaag ontvangen we niet. Dringend, zegt u. Ja, ik ben toch bang dat u nog even zal moeten wachten, meneer. Probeert u het morgen nog maar eens? Daar. Zeg begin nu niet opnieuw hè, Laura? Heel. Martina Zimmerman Wurgde haar ex-vriendje Sneed het lijk met een cirkelzaag in stukken Kookte en brade die En kocht een tweedehands diepvrieskast met plastic bakjes Om de stukken in te, te stoppen Maar eerst goot ze er nog wel een sausje overheen Ik kon het niet over mijn hart krijgen hem weg te gooien Verklaarde ze naderhand Ik heb altijd met hem gepraat alsof hij er nog was ah. Volgens mij hebben ze niet meer dan een stuk of wat vage vermoedens En niet genoeg voor een autopsie En als ze dat arme meneertje van Stichelen niet opgraven Zullen ze nooit iets kunnen bewijzen Ja, we moeten ons alleen maar een tijdje gedijst houden Juist, oogjes dicht en snaveltjes toe ja, Voor mij is dat geen probleem, hè En pas qua kan ook ...als het graf. Mooi grafschrift voor een begrafenisondernemer. Hij die kon zwijgen als het graf. Maar de anderen? Oh, je bedoelt Brute Willy en Dokter nee. Verbaat. Oh, slaap maar op je beide oren, Merlin. Voorlopig zal onze geroutineerde inspecteur... hen niet lastigvallen. Ze krijgen gewoon de kans niet om te klikken... ...of hun mond voorbij te praten. Nee? Nee. Het enige verband tussen hen en meneertje van Stichelen... ...is dat zij allemaal klanten zijn van ons, van de Venus... Dan zou die inspecteur dus al onze klanten moeten ondervragen. Oh, dat geloof je toch zelf niet, Merlin. Nee. nee. En voor de rest zullen ze wel uitkijken en niet te loslippig zijn tegen uh, derde. Als er iets uitlekt, zijn zij er immers ook gloeiend bij. Ik hoop het. Rustig blijven, is de boodschap. Geen gekke dingen doen. Ook niet wanneer het testament van meneertje van Stichelen wordt voorgelezen. Zoiets gebeurt discreet, neem ik aan. En, en daarna dus niet meteen dure auto's gaan kopen of, of dat soort dingen. Nee, nee, natuurlijk niet. Laat je me dan nu verder werken, Marilyn? Ik heb nog een hele stapel kranten door te nemen. Wel, dan ga ik even op bed liggen. Je verwittigt me wel als Pasqua aankomt, hè? Ja, hoor, dat doe ik. Slaap lekker. Ik kan nu toch eens oh. eindelijk zitten, Pasqua? Uh. Dat rondhuppelen op die krukken van jou werkt me op de zenuwen. Ik moet beweging hebben. Hmm. Dat stimuleert de bloedtoevoer naar de hersenen, zegt Verbaat. En daar ga je beter van denken. Straks val je. Dan breek je dat andere been ook nog. Uh, zelfs nu je goed en wel eens een kist licht. Blijft Joost nog parten spelen. Gezondheid. Oh. Wat, wat dacht je van dit grafschrift? Ja. Hier rust een man van staal, roestvrij, de heer Honoré van Stichelen. Het is nu niet het moment om grapjes te maken, hè Laura? Ah ja, Marlin heeft gelijk. Als we niet opletten, dan loopt dit nog helemaal verkeerd af. Ik heb er trouwens nooit een goed oog in gehad. Jij ja, had je beter wat meer gespiegeld dan die Britse collega van je pasqua. Wat gaat ze nu weer uit? Oh, Geen idee, ze is al de hele dag zo. Zijn naam ontsnapt me nu even, maar hij was tenminste snel en efficiënt. Met hem ging het in volle vaart naar het kerkhof. Hier, hij hield van snelle auto's en wilde door een collega begrafenisondernemer... ...tegen 120 per uur naar het kerkhof gereden worden. <tie> oh, ik heb er altijd van gedroomd, eens een stuk van mij in de krant te lezen. Die meid van jou is ziek. <tie> Gezondheid Ik weet het pas qua, maar wat wil je dat ik eraan doe? Aan vaste klanten, hè? die zijn er dol op Ja, maar we moeten iets bedenken Een strategie, een verdediging Voor het geval dat die inspecteur nog eens terugkomt Zeg, heeft hij daar iets over gezegd dat hij van plan is nog eens terug te komen? Nee Maar die kerels komen altijd terug Tot ze je betrappen op één klein leugentje En dan ben je de peanut Zeg, wie is er eigenlijk op het idee gekomen? ...om het van Stichelen te pakken. Zij? Zij? Zij kom, kom, dames. We, we staan hier nog niet voor een jury, hè? Merlin is erover begonnen. Dat, dat meneertje van Stichelen altijd alleen met haar naar boven wilde... ...en dat hij zo'n verschrikkelijke lijfgeur had. Dat is niet waar. Hij rook naar oude mannetjes, maar hij had geen lijfgeur. Jij zag dat toch ook niet echt zitten, hè, Pasqua? Jij was bang voor een kaper op de kust, hè? Eerlijk gezegd, Laura, ik snap niet waar je heen wilt met dit soort verdachtmakingen. Jij wist dat meneertje van Stichelen centen had... en dat hij heel gauw zijn 75 ste verjaardag zou vieren. Huh? Jij was bang dat Merlin voor de centen van meneertje van Stichelen zou vallen... en dat jij dan naar haar centen kon fluiten. Want... Jouw bloeiende begrafenisonderneming is dringend aan uitbreiding toe eens, En uitbreiden kost geld, niet waar, Pasqua? kom vooruit, laten we elkaar nu even wijd gaan maken, Laura. Laura heeft gelijk. Pasqua en ik, wij wilden hem allebei kwijt. Jij kon het niet meer verdragen, Merlin. Jij hebt erop aangedrongen. Ik heb alleen maar gezegd dat ik een oplossing zocht. En toen ben jij met het plan gekomen hem te pakken, Laura. Ja, ja, ja. ja. Ah? Zo is het gegaan. Jij had iets gelezen in een van die mooie artikels van jou. Over een bejaarde helpster die haar klanten een testament liet tekenen... waarin zijn hele vermogen aan haar afstonden, en die kort daarop allemaal de pijp ging. Die bejaarde helpster had een plichtige Een dokter... Om het overlijdensattest te tekenen. Natuurlijke doodsoorzaak, zodat er geen vervelende vragen zouden gesteld worden. En jij kent de <tie> dokter Baat Pasqua. <tie> Zo. Daarmee zijn de verantwoordelijkheden klaar en duidelijk afgetekend. Dat is toch al één positief punt. Oh, ik heb er dorst van gekregen. Schenk me nog eens een schat, wil je? En neem er zelf ook een. Op kosten van het huis. <tie> Jij ook, Laura. Dat is echt de wereld op zijn kop. Maar nee, nee, dank je. Ik heb al genoeg gehad. Ah, ja. Je wil het hoofd helder houden, hè? Ik wil er geen hoofdpijn aan overhouden, dat is alles. Wij schenken hier zeer goedkope schuimwijn, weet je? Hij zag er zo geschikt uit: klein en mager, gekrompen, Dood op. Hij had valse tanden. Hij stonk uit zijn mond, zei je? Nee, nee, nee, nee. Hij trok alleen maar een beetje muf. Naar medicijnen. Hij slikte nogal wat. En of, hij slikte het allemaal. Ja. Maar wie had ooit kunnen denken dat hij ons nog zoveel last zou berokkenen? Een man van 75, met een hoorapparaat. Hij leek zo broos. Geen familie, geen vrienden, geen kennissen. Vereenzaam tot en met... Mij alleen had hij maar. En geld. Ha, veel geld. En straks valt zijn hele fortuin jullie zomaar in de schoot. Waarom toch zo somber? Jullie zouden in feeststemming moeten zijn. Na al wat er gebeurd is. Na het bezoek van die inspecteur van de gerechtelijke. Waarom niet? Het eind van de tunnel komt eindelijk in zicht. Hoera! We hadden het daar straks over. Loslippig zijn en zo, Laura. Het valt mij ineens te binnen. Nu begrijp ik ook waar onze sombere stemming vandaan komt. En waarom jij zo opgetogen bent. Ja, terwijl jij toch de enige van ons drieën bent die niets te winnen heeft bij de dood van Vastigle. Dat is mijn temperament. Ik ben van mezelf al een vrolijke meid. We hebben een fout gemaakt, Marin. We hebben een ernstige fout gemaakt. Brute Willy en dokter Verbaat, zij zullen allebei delen in de poen. Dat hebben we ze beloofd. Maar Laura hier, hè? Laura hebben we niks beloofd. Ze wil er niks mee te maken hebben. Dat is toch waar, hè, Laura? Ja, dat is waar. Ah, ze heeft er dus niks bij te winnen als ze haar mond houdt. Toch wel, Pasqua. Ik ben hoe dan ook medeplichtig. Ik kende jullie plannen en ik heb niks gedaan om ze te verhinderen. Integendeel. Je deed dus gewoon mee voor de lol? Zoiets, ja. Ik begrijp dat niet. Ik vind dat ziekelijk. Oh, jij hebt meneertje van Stichelen vermoord, hè, Pasqua. Niet ik. Ja, ja maar, maar, maar jij hebt ons de weg getoond. Ik heb jullie niks getoond, behalve de krant misschien. Ja, ja, ja. Het stond allemaal in de krant, hè. Dat verhaaltje kennen we intussen. Oh, ik kan het toch ook niet helpen dat ik kranten lees? Dan kan je even goed de journalisten beschuldigen. Goed, goed, goed. Maar ja, ik zou me toch prettiger voelen, Laura, als je iets zou willen aanvaarden van ons. In ruil voor het advies dat je ons gegeven hebt. Zodra alles achter de rug is, natuurlijk. ...zodra het testament van Van Stichelen is uitgevoerd. Ik hoef niks van meneertje Van Stichelen, dat heb ik jullie al gezegd. Ze weet dat ik het hier niet lang meer ga uitzingen. ...zodra de buit binnen is. Dat ik me ga terugtrekken uit het beroep. En investeren in een eerbare begrafenisonderneming? Precies. En dan wordt zij hier de madame. De madame van de Venus. In onderaanneming? Yep. Prima. Dat is dan ook weer geregeld. Voel je je nu een stukje beter, Pasqua? Is je geweten nu gesust? Oh, lach er niet mee, Laura. Dit zijn belangrijke afspraken. Ah, waar waren we ook weer gebleven? Bij Marilyn. Zij ontfermde zich over meneertje van Stigelen. Zij spiegelde hem voor dat ze wel eens bij hem zou kunnen intrekken. Hij mocht haar zijn minares noemen... Zij voerde hem dronken en liet hem dat testament tekenen... waarin hij zijn hele fortuin naliet aan de madame van de Venus. <laughs> Blijkbaar heb jij erg goed opgelet, Laura. Zij heeft gestudeerd, hè? Pas op. Scheikunde, Laura. Maar jij kwam toch op het idee om hem een mengeling van pure alcohol... antivries en een stuk of wat geursmaak en kleurstoffen op te gieten. Niet waar? <middels> Wat was er zo dringend? Shh! Heeft hij opnieuw van zich laten horen? Wie? De inspecteur van de gerechtelijke... Sssst. Ja, je is naar boven met Brute Willy. En ik wil niet dat ze je horen. Ogenblikje, hè. Oké. Okay. Daar lijkt alles nog oké. Okay. De inspecteur is dus weer hier geweest. Ja, en hij weet het. Wat weet hij? Shh! Dat wij iets hebben. Samen. Ah. Is dat alles wat je daarop te zeggen hebt? Ik was al bang dat hij... Let er maar niet op het antwoordapparaat zat aan. Het wordt dus meer dan een routine kwestie. Ja. Hij achtervolgt ons. Hij vertrouwt het niet. Zij ook waarom dat van belangrijk kon voor hem. Dat hij weet dat wij samen... Nee. En had hij het nog over vastigelen? Ook niet. Vreemd. Hij wilde alleen maar weten of jij ook een klant was van de Venus. Of uh, iets meer. En wat heb je geantwoord? Allebei. Dat ik allebei was? Ja. Deed ik dat verkeerd? Nee, nee, nee, nee, dat was een goed antwoord. Een diplomatisch antwoord. En meer wilde hij niet weten. Nee, meer heeft hij niet gezegd. Vreemd. Er zijn wel meer dingen vreemd te noemen de laatste tijd. Gezondheid. Vreemde dingen? Laura, ze is al zeker een half uur bezig met Brute Willy. Met die Neandertaler. Hij zou zich hier de komende weken toch niet meer vertonen? Ja, ik kon hem toch niet tegenhouden. Hij valt nu eenmaal op, Laura. Maar anders deden ze er nooit meer dan een kwartier over. En nu zijn ze al zeker een half uur bezig. Sinds een kwartier doen ze niks anders dan babbelen. Waarover? Oh, ik kan het niet horen... Het is te riskant om nu naar boven te gaan. Ze zouden achterdochtig kunnen worden. Je denkt dat ze het over ons hebben? Ja, waar zouden ze het anders over hebben? Ah, ja, dat is waar. Zij heeft gestudeerd, hè? maar hij niet. Daarom moet je er meteen door als ze naar beneden komen. Ik wil niet dat ze ons hier betrappen. Straks denken ze nog dat, dat wij ook staan kletsen. Ja, begrijp het. Volgens mij probeert ze ons in te luisteren, Pasqua. Ruud Willy heeft daar de hersens niet voor. Laura dus. Ik heb het altijd gedacht. Ze zal de Neandertalen proberen te gebruiken. En hij zal zich graag laten gebruiken. Hij is verslingerd op haar. Ze zal hem proberen te gebruiken. Tegen ons bedoel je? Ben bang van wel. Dan moeten wij een sluitende verdediging klaar hebben als het zover komt. Daarom heb ik jou geroepen, Pasqua. Ja, daar heb je goed aan gedaan, Marilene. Wij moeten iets bedenken, dringend. Als wat stichelijk nu maar de pijp was uitgegaan door die giftige cocktail van haar. Antivries, stel je voor. Wel, dan hadden we Brutte niet meer nodig gehad. Dan hadden we ook niet zoveel sporen achtergelaten. Hij had, dan was het allemaal in clean opgelost. De handtekening van dokter Verbaat en Hoplaat, de kist in, in volle vaart naar het kerkhof. Het is kerstmis. Ik goot hem maar het overdrankje op. Jij? Ik ja. Zij heeft alleen maar voor het recept van de cocktail gezorgd. Ik heb hem zelfs nog moeten maken ook. Het is een uitgekookt dametje die Laura van je. Eén glas, twee glazen. De gewenste reactie bleef uit. Eindelijk, na vijf glazen, zakte hij bewusteloos op de grond. En toen heb ik er jou bij geroepen. En dokter Verbaat... Maar toen ik hier aankwam, was langer hij er niet meer. Nee, ze was er vandoor... om mij alleen te laten met meneertje van Stichler. Uitgekookt dametje, zei ik je toch. Verbaat heeft dat dus niet gezien. Nee, jij was hier eerst. Ja, ik heb zijn pols nog gevoeld. En ik had gezworen dat er geen polslag meer was. Ik weet het, ik weet het. Ik heb mijn oor nog op zijn borst gelegd. Niks te horen, dacht ik. Maar toen verbaat arriveerde... ik had al een fles champagne klaargezet... Hij had nogal wat vertraging verbaat. Klabant, zei Maar toen hij eindelijk arriveerde... ...deed meneertje van Stichelen... ...doodleuk zijn ogen op. Alsof hij een verkwikkende nachtrust achter de rug had. Verdomde, van Stichelen. Ah, het is van in het begin één grote vergissing geweest... hem uit te kiezen, Lien. Hoe zei ze toch weer, Laura? Een man van staal, zei ze. Ha, een flauwte, zei verbaat. Normaal op de leeftijd hè, voor er iemand met zo'n conditie. Huh. Iemand met zo'n conditie, verdomme. Zijn polslag was al regelmatig. Die vervloekte oude sok had er gewoon niks aan overgehouden. Laura keerde pas terug nadat Van Stiglen al vertrokken was. Jij belde een taxi? Brute Willy, soms vraag ik me af hem. Laura is niet dom. Hoe slaagde ze er dan altijd weer in het zo grondig te verpesten voor ons? Soms denk ik, dat ze het met opzet doet. Wat zei je daar straks ook weer? Als Van Stiglen nu maar de pijp was uitgegaan... meteen na die giftige cocktail van haar. Dan hadden wij Brute Willy niet meer nodig gehad. Dan hadden we ook niet zoveel sporen achtergelaten. Dan was alles heel clean opgelost. De handtekening van dokter Verbaat en hopla, de kist in. Vol gas naar het kerkhof. Maar omdat het telkens mislukte, hadden we Brute Willy nodig. En lieten we al die sporen achter. En Laura... Oh, zij liet het met opzet mislukken. Precies daarom. Ogenblikje. Ze zijn nog altijd bezig aan het We moeten ons wapenen, Lien. We moeten ons wapenen tegen haar. We moeten haar erbij lappen voor zij ons erbij lapt. Maar wat heeft ze daarbij te winnen? Als wij in de gevangenis zitten, mag ze de Venus ook vergeten. Het is een ziekelijke meid, dat heb ik je al gezegd. We kunnen maar beter het zekere voor het onzekere nemen, Lien. Ja, ja natuurlijk. Toen die inspecteur vragen begon te stellen over jou... dan dacht ik ook al, zou zij daar nu achter zitten, dacht ik. Mensen roddelen, dat is waar, maar toch... Wie zou een inspecteur die zich bezighoudt met de dood van meneertje van Stichelen... anders op jouw spoor kunnen zetten? Daar zeg je wat. We moeten dringend bewijzen, Windelin. Bewijzen tegen haar dat zij het gedaan heeft samen met Brute Willy. Dat zij van Stichelen vermoord hebben. Voor het geld dat hij op zak had bijvoorbeeld. Maar haar, het mogen geen bewijzen zijn die ook naar ons leiden. We moeten een bewijs zien te vinden voor iets dat buiten... De Venus is gebeurd. De poging met de taxi van Brute Willy. Bijvoorbeeld, ja. Dat slaan we twee vliegen in één klap. Laura en Brute Willy. Dat zou perfect zijn. Ga nu maar, voordat ze naar beneden komen. Ja. Kun je het hier alleen aanmerring? Maak je maar geen zorgen over mij. Bellen, als je me nodig hebt, ja. hè. Ga nu maar, snel. Ik denk dat ze naar beneden komen. En, en, en voorzichtig zijn, hè. ...heeft weer gevroren dat je dat andere been ook niet breekt. Zo. Dat was het voor vandaag. Nog een slaapmutsje, Laura. Enig idee waarom hij het overleefd heeft, Laura. Meneertje van Stichel? Antifriescocktail. Misschien dat hij in zijn lange leven zoveel rommel gedronken heeft... dat hij er een beetje immuun voor geworden is. Zoals hij ook voor beduvenoesters. Ook, ja. Niets handiger dan een stevige voedselvergiftiging... om zo'n oud ventje op een efficiënte manier om zeep te helpen, zei je. Het stond in de krant. Ik moest een sausje klaarmaken om de stank een beetje te maskeren. Maar dan nog Donk het hele huis naar die rotte oesters. En hij, meneer van Stiegle, hij slurpte ze naar binnen. En hij gaf geen kik. Een man van staal, Marilyn. Ja, het was hem niet aan te zien, maar... De oesters zijn goed voor de potentie, heb ik eens ergens gelezen. Hij moet in ieder geval veel oesters gegeten hebben in zijn lange leven. Want op die leeftijd... Nee, het was hem niet aan te zien. Zet hem een verse portie bedorven oesters voor, zei je... Oh, bon. Ik krijg er nog altijd een vieze smaak van in mijn mond. er deze keer wat gemalen glas onder, zei je. Voor de zekerheid. Dat oestervestijn zou zijn slokdarm verbranden... zijn maag van streek brengen... en zijn ingewanden aan reepjes scheuren. Maar niks, hoor. Een man van staal, ons meneertje van Stichelen. Met ingewanden van gewapend beton. Nooit zoiets meegemaakt. En sindsdien heb ik me al vaak afgevraagd. ja, Ik bedoel, het waren jouw recepten. Maar ze hadden nooit effect. Oh nee, Marilyn. Begin nu niet weer, maar... hè? Jij hebt ze klaargemaakt. Op oudjaarsavond dan nog. Niet ik. Ja, die etentjes met meneertje van Stigle... vielen allemaal in de kerst- en de nieuwjaarsperiode. Het vroeg dat het kraakte. Maar het idee kwam toch van jou. En dan daarna... De nieuwjaarsreceptie. Jij wilde toch zo nodig een nieuwjaarsreceptie organiseren. Alleen voor meneertje van Stichelen. Pasqua heeft dat plan uitgevoerd. Niet ik. Maar het was jouw idee. En het liep ook verkeerd af. Al jouw perfecte ideetjes liepen perfect verkeerd af. Jij hebt met Pasqua gepraat, hè? Terwijl ik met Brute Willy boven was. Geef het maar toe, Merylijn. Ik heb hem horen hoesten en niezen. Ik heb zijn krukken gehoord Hij was hier terwijl ik met brute Willy boven zat Wat zaten jullie daar dan te konkelfoezen? Pasqua heeft je dat in het oor gefluisterd, hè? Zie je dan niet wat hij van plan is? Hij probeert jou tegen mij op te zetten, Marilyn Waarom zou hij dat doen? Omdat hij de Venus niet zomaar kwijt wil spelen aan mij, natuurlijk Ja, jij zou je graag uit het beroep terugtrekken, maar hij niet hij wil jou wel dichtbij zich hebben. En hij zou graag zien dat je je erfdeel in zijn begrafenisonderneming investeert. Maar dat betekent nog niet dat hij zomaar afstand wil doen van de inkomsten van de Venus. En als jij de Venus aan mij overlaat, dan kan hij naar zijn percentjes fluiten. Jij bent ziekelijk, Laura. Heer, in dat mooie kopje van jou. Daarom heb je mij toch maar aangenomen, Merlin. Zo'n meid spreekt toch tot de verbeelding van de klanditie, dacht je, is het niet? Jij bent ziekelijk, hè? Maar voor de rest heb ik wel overschot van gelijk, nietwaar? Ik, ik, ik weet het niet. Snap je dan niet wat Pasqua probeert te bereiken? Hij probeert jou ervan te overtuigen... dat jullie met je tweetjes mij moeten laten opdraaien... voor de dood van meneertje van Stichelen. Omdat ik de schuld anders in jullie schoenen zou schuiven. Maar niks is minder waar. Zo is Pasqua niet. Hij denkt dat hij goed wegkomt. Maar hij vergist zich. Want... Ik heb meneertje van Stichelen nooit wat misdaan, Merlin. Ik heb zijn drankjes en zijn etentjes niet geprepareerd. Ik heb hem niet straalbezopen gedumpt in een gracht niet ver van hier, terwijl het vroor dat het kraakte in zijn ondergoed... Maar het was wel jouw eigen klein ideetje. Pasqua heeft het uitgevoerd. Een longontsteking krijgt hem wel klein, zei hij. Pasqua heeft daarna nog twee flessen spuitwater... over het arme meneertje van Stichelen uitgegoten. En dat was zijn idee. Hij kwam er zelfs nog bij mij over opscheppen. De kroon op het werk, zei hij. Jij had kunnen weten dat zelfs die flessen spuitwater niet zouden helpen. Jij hebt gestudeerd, wij niet. Jij leest kranten, wij niet. De alcohol in zijn bloed moet hem gered hebben. Hij dronk te veel, meneertje van Stichelen. Ik heb het hem dikwijls genoeg gezegd. De whisky wordt nog eens je ondergang, honoré. Het lukt hem nooit, Marilyn. Tegen mij zijn er geen bewijzen. Tegen hem wel. Hij heeft sporen achtergelaten. Ik niet. Hij zal er nooit in slagen mij voor de hele affaire te laten opdraaien. Ik ben bang, Laura. Keer de rollen dan om. Dan hoef je niet bang meer te zijn. Hoezo? Laat Pasqua ervoor opdraaien. Alles wijst in zijn richting. Als hij ons beschuldigt, zal het ons woord zijn tegen het zijne. En alles wijst in zijn richting. Heb je dat met Brute Willy? Onder andere. Ik hoef maar zo te doen. En Brute Willy komt al aangelopen. Zijn tong uit zijn mond... Hij zal voor mij getuigen. En voor jou ook, als je dat wil. Tegen Pasqua. Brute Willy kan hem niet uitstaan. En vice versa. Maar wat doen we dan met dokter Verbaat? Hij is een vriend van Pasqua. Een collega zelfs. Een collega? Bijna, ja. Waarop denk je anders dat Pasqua... zijn bloeiende begrafenisonderneming heeft opgebouwd? Toch op al die bejaarden... die dankzij dokter Verbaat de pijp zijn uitgegaan, zeker? Oeh, niet met opzet hoor. Verbaat is nu eenmaal een wandelende levercirrose. Als hij gedronken heeft, dan zou hij... Nou ja, dan zou hij wonderen doen. De afgescheurde rechtervoet van een verkeersslachtoffer... aan de verbrijzelde linkerpols zetten... om maar iets te zeggen. Dat stond laatst ook in een van jouw kranten. Als Pasqua hangt en Willi getuigt voor ons zal verbaat wel eieren voor zijn geld kiezen. Dan zal hij zijn mond wel houden. En als jij een beetje handig bent, Marilyn... dan kun jij ervoor zorgen dat de zaak van Pasqua... een beetje de jouwe wordt, voor het allemaal zover komt. Echt? Echt? Hoe dan? Dat leg ik je nog wel eens uit, als de tijd daar rijp voor is. Jij zou Pasqua willen dumpen. Voor hij ons dumpt. Jou dumpt. Ons. Maak je maar geen illusies. Jij denkt toch niet dat ik die inspecteur van de gerechterlijke heb ingefluisterd dat jij en Pasqua een relatie hebben. En heb wie dan wel? Pasqua heeft hem dat zelf ingefluisterd. Maar waarom zou hij dat doen? Om ons te dumpen. Alleen jij wordt genoemd in het testament van meneertje van Stichelen, Merlin. Alleen jij wordt zo op het eerste gezicht beter van zijn dood. Pasqua zal die inspecteur wel in het oor gefluisterd hebben dat hij hier al eens wat opving. Hij was min of meer een vaste klant van jou... en hij hoorde al eens iets... over een plan van mij en van jou... om meneertje van Stichelen om zeep te helpen... en er met de erfenis van door te gaan. Toen meneertje van Stichelen eindelijk goed en wel onder de groene zoden lag... begreep hij dat het niet bij plannen maken gebleven was. En dus is hij maar met die informatie naar de politie gegaan. Pasqua heeft meneertje van Stichelen begraven. Oh ja, maar daar pleeg je toch geen moord voor... om iemand te mogen begraven... Daar word je toch nauwelijks beter van. En meneertje van Stichelen heeft een heel goedkope begrafenis gekregen. Geef toe. Een heel bescheiden steen ook. Pasqua denkt dat hij het slim heeft gespeeld. En daarom moeten wij hem voor zijn. Anders lukt het hem nog ook. En dus? Meneertje van Stichelen is niet overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Hij heeft zijn overnachting in die gracht goed en wel overleefd. Met die affaire kunnen we dus niks aanvangen. Pasqua heeft er wel een fikse verkoudheid aan overgehouden. <lacht> Wat is daar zo grappig aan? Oh, niks. <lacht> niks. Ik zie meneertje van Stigle hier nog altijd verschijnen. Een paar dagen later. <lacht> jij zat de kranten na te vlooien. Ja, op zoek naar een artikeltje over een arme oude man die blijkbaar na een wild feestje... En, en met een stevig stuk in zijn kraag, in een gracht verzeild geraakt, was het daar was doodgevroren. En toen stond hij plotseling voor ons. O, ons levend lijk. Er is mij iets heel vreemds overkomen, zei hij. Gisterochtend werd ik wakker in een gracht, in mijn ondergoed. O, nog een geluk dat wij hem konden overtuigen dat hij op weg naar huis overvallen moest zijn. Vandaar dat zijn kleren en zijn portefeuille verdwenen waren. Ze hebben je bewusteloos geslagen en voor dood achtergelaten in die gracht, zei ik. Ah, meneertje van Stichelen. Nee, met die triestige episode kunnen we niks aanvangen tegen Pasqua. Maar daarna... Ja, daarna kwam jij met brute Willy op de proppen. En met die episode valt wel wat aan te vangen, Madeline. qua. hoe gaat het met de gezondheid? Beter, dankjewel. Sorry hoor, uh, maar Merlin is er niet. Ik weet het. Ze is de stad in. Ik weet het, ik heb haar gezien. Bij het bureau van de rechtelijke politie. Merlin? Wat heeft ze daar te zoeken? Dat vroeg ik me ook af. En daarom ben ik naar jou gekomen, Laura. Jij hebt toch altijd van die ideetjes? Ga ja, zitten. Uh, zal ik je krukken? Ja, graag. Wil jij iets drinken? Nee, dank je. Ik wil nuchter blijven. Marilyn dus? Zij gaat ons aan de galg praten, zo wel eens duidelijk. Merlin? Heel dat verhaal van haar over de inspecteur... die van iemand zou gehoord hebben dat wij een relatie hadden. Hè? Daar geloof ik ook wel niks meer van. Nee? nee? Nee, ze moet het verzonnen hebben. Waarom? Om ons onder druk te zetten. Zodat we stabiliteiten zouden uithalen. En uh, heb jij stomiteiten uitgehaald, Pasqua? Ik? Nee, echt. Nee. En jij? <laughs> ik haal nooit stomiteiten uit. Ik vertel er alleen maar over... en laat andere stomiteiten uithalen. Zo is dat. Man, verrijst, moeder en zus sterven van schrik. Een kop in de krant. Daar doet heel deze geschiedenis me altijd weer aan denken. Onze man is eindelijk dood. En wij, Merlin, en ik, wij sterven van schrik... Maar jij. Mijn geweten is gerust. Ik heb niks gedaan. Ja, ah, ja, maar soms schuilt het gevaar in een klein hoekje, Laura. Als Mergelien ons probeert te verlinken, dan moeten wij haar voor zijn. Dokter Verbaat heb ik al gesproken. Hij zit op dezelfde conflicten. Hij zal dezelfde getuigenis afleggen als ik. Als jij nu ook nog hetzelfde verklaart en je slaagt er in brute wielen hetzelfde te doen zeggen. dan is het vier tegen één. Mooi bekeken. Wat ga je doen? Nadenken. Heb je daarvoor je krukken nodig? Ik denk beter als ik beweeg. Lopen stimuleert de bloedtoevoer naar de hersenen. Merlin heeft het handig gespeeld, Laura. Ze heeft ons allemaal voor haar kar gespannen. Ze heeft jouw hersens gebruikt en mij de kastanjes uit het vuur laten halen. Zolang alles gebeurde binnen de beslotenheid van de Venus kon er niks gebeuren. Maar toen we naar buiten moesten... en toen Brutte Willy erbij gehaald moest worden... Ja, ze had mij nodig, ook vanwege verbaat. En nu ze jou niet meer kan gebruiken... maakt ze zich op om je te dumpen. En mij niet alleen, hè? Mij niet alleen, ook jou heeft ze niet meer nodig. Maar waarom zou ze al die risico's nemen... De erfenis van meneertje van Stichelen komt toch op haar rekening terecht. Ik loop haar al lang in de weg, Laura. Ze hoeft me niet meer. Zo slaat ze twee vliegen in één klap. Ze sleept de erfenis binnen, dankt zij Pasqua. En Pasqua wordt op de koop toe nog uitgeschakeld ook. En ik? Loop ik haar ook in de weg? Jou vindt ze ziekelijk. Ze vertrouwt je niet, Laura. Dat heeft ze nooit gedaan. Ah. Bedankt voor de informatie. Ze denkt het slim te spelen, maar ze heeft het mis, Laura. Ze denkt dat ze ons kan verlinken zonder zelf te hangen. Maar als wij allemaal dezelfde te kiezen... zal ze nog vreemd opkijken. Luister eens, Pasqua. Mij kan ze niks maken. Dat heb ik je al gezegd. Ik heb niks gedaan. Ze zal aan de inspecteur verklaren dat ik gehandeld heb op jou aanstoken... Ze zal getuigen dat ik niet haar, maar jouw vaste klant was. Net zoals van Van Stichelen. Dat je genoeg had van dat oude heertje. Dat je zijn erfgenaam wilde worden. En dat je hem daarom samen met mij uit de weg hebt geruimd. Maar zij is zijn erfgenaam, niet ik. Ah, maar Laura heeft pech gehad, zal ze tegen de inspecteur zeggen. Net voor wie de ging kwam Van Stichelen erachter wat jij met hem voor had. Hij heeft steun gezocht bij Merlin... ...en zijn testament toch in extremisch gewijzigd. Maar hoe gaat ze dat allemaal bewijzen, Pasqua? Met je verzameling artikels in de rand, Laura. Met mijn albums? Oh, dat meisje is een tikje ziekelijk zal ze zeggen. Ze is niet goed bij haar hoofd, ze is een beetje psychopaat. Maar het blijft haar woord tegen het mijne... En het feit dat zij vermeld staat in het testament van meneertje van Stichelen en niet ik... legt veel meer gewicht in de schaal dan mijn verzamelde albums met krantenknipsels. Op voorwaarde dat ze niet aanpopt met die inspecteur van de gerechtelijke. Bedoel je die twee? Ik ben er zeker van. Ik ken haar beter dan jij, Laura. Ik ken haar door en door. Ik doorzie haar. Die twee hebben iets met elkaar. En hebben ze nog niets? dan zit het er aan te komen, let op mijn woorden. En zodra die twee iets met elkaar hebben, hangen we. Jij en Brute Willy, dokter Verbaat en ikzelf. Dan hangen we alle vier, Laura. Jij als het ziekelijke brein, ik als de uitvoerder van jouw plannen... ...Verbaat en Brute Willy als onze medeplichtigen. Dan nog zal ze bewijzen nodig hebben. En die zal ze vinden ook. De taxi van Brute Willy. Niks efficiënter dan een auto ongeluk zei je... We gieten Van Stichler vol whisky... we laten Brutewiel een paar keer over hem heen rijden... en vluchtmisdrijf plegen. Dan hebben we zelfs dokter Verbaat niet meer nodig... om een overlijdensakte te krijgen... zonder dat er vragen gesteld worden. Het lukte niet de eerste keer. Nee. Van Stichler rolde op het laatste moment opzij... en Brutewiel knalde met zijn taxi tegen een boom. Maar ze zal de datum van dat zogenaamde ongeval opgeven... De politie zal het gemakkelijk kunnen checken... aan de hand van de factuur voor het oplappen van de taxi. En de tweede keer? Oh, de tweede keer hield ik vaststikkelen voor alle zekerheid vast... terwijl Brutte Willy kwam aanrijden. Ja, toen werden we allebei geraakt. Twee zatlappen aangereden door dezelfde chauffeur... die vluchtmisdrijf had geplicht. Mijn been was gebroken. En was Hij tegen... had alleen een paar schrammen en een buil op zijn hoofd. Oh, lichte hersenschudding. Maar voor de rest markeerde hij niks... Gelukkig kon hij zich ook niks meer herinneren. Totale blackout. out De whisky, hè? Ze zal de data van jullie opname in het ziekenhuis voorleggen. Ja, zeker, Laura. En dan zijn we gloeiend bij. En de derde keer liep er toen ook nog wat mis. Nee, de derde keer was de goede keer. Toen handelde Brute Willie het toch alleen af? Ja, ik lag nog in het ziekenhuis. Je hebt gelijk, Pasqua. Ze flikt ons, als ze dat wil. Ze kan ons voor die hele zaak laten opdraaien. En dan komen wij in de krant, Laura. Ja, dan komen wij in de krant. Zij zal ook in de krant komen, natuurlijk. Maar op een heel andere manier. Zij is naar de politie gestapt. Voor haar is de zaak, om zo te zeggen, opgelost. Als ze van Stigla opgraven... zullen ze de sporen in zijn darmen vinden van jouw receptjes. Zij zal beweren dat jij hem die dingen tevreden hebt gegeven. Dat jij hem volgetankt hebt met antivries. En zo zullen wij... Hang me. En zal zij vrij uitgaan en de erfenis van Stichelen opstrijken. Zou kunnen. Tenzij we er iets aan doen. Tenzij we er iets anders op vinden. In het proces van de moord op de bejaarde-rentenier Honoré van Stichelen is het verdikt gevallen. De taxichauffeur William De Vriend, bijgenaamd Brute Willy, is veroordeeld tot levenslange opsluiting. De grote vraag die de jury daarbij moest beantwoorden was of de intellectueel minder begaafde taxichauffeur de enige dader was en of hij gehandeld had met voorbedachte raden. Toen uit de eensluidende verklaringen van een aantal getuigen, onder wie een dokter, een begrafenisondernemer, de eigenares van een bar en haar barmeisje, toen daaruit bleek dat beide vragen bevestigend konden worden beantwoord, stond het verdict in feite al vast. William de Vriend kreeg levenslang. Hij vermoorde de bejaarde rentenier uit jaloezie, vanwege de liefde die hij had opgevat voor het barmeisje Laura en van wie hij sinds kort een regelmatige klant was geworden. Tot zover een man van staal van Patrick Bernau. In de rolverdeling herkende u Walter Cornelis, Anne-Marie Picard en Diane de Goe als Marilyn. Jan Kuipers was de studiotechnicus, de geluidsregie was in de handen van Eddie Bilkin en Hugo Prinsen voerde de regio.